Zes uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een universiteit in Oakland in Californië... zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn Koreaans. De universiteit is gespecialiseerd in onder meer Aziatische geneeskunde... en is een ontmoetingsplek voor de Koreaanse gemeenschap. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 met een Koreaans paspoort. Hij zou een oud-student zijn van de universiteit. De Colombiaanse guerrilla-beweging FARC heeft de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten vrijgelaten. De tien werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden in de jungle. President Santos zei na de vrijlating dat ook alle burgers vrijgelaten moeten worden. Pas daarna kan er over vrede worden gesproken, aldus Santos. Het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet voor de verdachten van de decembermoorden. Gisteren hebben de initiatiefnemers van de Amnestiewet voorgesteld een waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. Het voorstel is een tegemoetkoming aan de tegenstanders van de wet en de nabestaanden van de decembermoorden. Debatten over de Amnestiewet gaat vanmiddag verder. Bij een autobedrijf in Maarn heeft gisteravond de brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. Het voorzorg werden vannacht twaalf huizen in de omgeving ontruimd. Maar bij de vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.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 Frankrijk is van plan nog twee imams en een moslimactivist uit te zetten. Het weer in het midden van het land kans op mistbanken. In het noorden kans op wat regen. En vanmiddag in het zuiden zo nu en dan zon. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is dinsdag 3 april. Goedemorgen. Van onze correspondent in de Verenigde Staten hoort u zo dadelijk meer... over de schietpartij op die Universiteit van Oakland. Syrische president Assad zou akkoord zijn met het vredesplan van de Verenigde Naties. En er zou ook een staak dat vuren worden voorbereid. Correspondent Sander van Horen vertelt dat straks meer. En het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet. Harmen Boerboom doet verslag. En Mark Robin Visser praat met Surinamers in Nederland... over de eventuele amnestie voor Daisy Mark Robin is de gast vanochtend bij Radio. In Amsterdam. Er is nog veel onzekerheid over de toekomst van de boekenwinkels van selecties en dus over de perspectieven voor het personeel. We bellen maar even met FNV bondgenoten. Algemene Rekenkamer komt vandaag met het jaarlijkse rapport over de Joint Strike Fighter. De beoogde opvolger van de F-16 raakt steeds meer omstreden vanwege de oplopende kosten en in het katzhuis zou er ook over worden gesproken. Marcel Brill in Den Haag vertelt meer. We willen ook met onze correspondenten in de landen die ook meedoen aan het JSF-project. We praten over de problemen met het nieuwe gevechtstoestel generaal-major buitendienst Barimakko. En verder, burgemeester Boot van Gieselanden... moet vandaag op het matje komen bij minister Leers van Immigratie en Asiel... omdat ze weigert mee te werken bij het uitzetten van een Afghaanse asielzoeker. De burgemeester van Koevoorde zat vorig jaar in dezelfde situatie. We spreken hem na half negen. Net als de zoon van de asielzoeker in Gieselanden. Hij vertelt straks hoe het gaat met het gezin. En Roland Stekelenburg heeft het laatste nieuws van het internet. En u hoort Patrick Kluivert en Tom van Hek over Barcelona AC Milan. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien... Dus ook volgen via internet, surf dan naar nos.nl .no. Zeven doden dus bij een schietpartij op een universiteit in Oakland, in Californië. Drie mensen raakten gewond. De schutter is een 43-jarige Zuid-Koreaan en zou een oud-student zijn van de universiteit, vertelt de politie. We know he's a 43-year-old. Um, we believe Oakland resident. Uh, we don't have any other information about him. Um, and that's uh, all I have right now, regarding that. He, he is a Korean national, person, yes. was a De man begon in een klaslokaal om zich heen te schieten, zeggen deze ochtend. in the class and just started firing, shot one guy in the chest, shot another person We heard a couple more shots ring out from the building. And I guess police fired back or something. So we got we all got on the ground. Veel studenten zochten tijdens de schietpartijen goed heen komen in de verschillende klaslokalen, vertelt de politie. Initially, we were told that he was in the classroom when he uh, stood up and began shooting at the victims. Officers found uh, several victims throughout the, um, the the classroom, throughout the building. Uh, there were several people hiding in locked buildings, locked doors, behind desks. As you can imagine, very frightened, very, very scared. Uh, some of them were injured, so we had to rescue them out.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 De Colombiaanse guerrillabeweging FARC heeft de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten vrijgelaten. Een familie stonden hen op te wachten op het vliegveld van Bogotá. Colombiaanse senator Pidad Cordoba, die heeft bemiddeld tussen de autoriteiten en de rebellen, zei dat Colombia, heel Colombia, blij is dat de gijzelaars weer vrij zijn. We zijn hier. zijn zijn En we de ellos van la is de este van En deze tien gijzelaars zijn tenminste twaalf jaar vastgehouden. Dan naar het land gaat akkoord met de deadline van 10 april voor het invoeren van een deel van het vredesplan van Kofi Annan. Speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga liet dat vannacht weten aan de Veiligheidsraad. Die vergaderde achter gesloten deuren, maar de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice maakte na afloop het nieuws over die deadline bekend. Mr. Annan reported that the Syrian foreign minister sent him a letter yesterday in which he said that the Syrian military will begin immediately... and by april 10 will complete the cessation of all forward deployment... and use of heavy weapons... and will complete its withdrawal from population centers. Volgens het plan moet er na het verstrijken van de deadline... binnen 48 uur een wapenstilstand komen. Ondanks de toezeggingen van Assad houdt Rice haar twijfels. We have seen over the course of the, the last many months promises made... En promises broken. President van Syrië wijst met de vinger vooral naar de oppositie in zijn land. Volgens hem kan het plan alleen werken als de oppositie zich aan de afspraken houdt. A plan wouldn't be successful unless everybody is committed to. So far the Syrian government said that it is committed, and we are expecting Mr. Kofi Annan to work out, to, to get in touch with the other uh, parties. En nu hoort ook uh, correspondent Sander van Horen over het plan. 10 april, dan pas weten we of dit plan kans van slagen heeft... of die datum iets betekent. Want beide partijen moeten stoppen met schieten. Oké, okay, dat is één deel van het verhaal. Maar daarna moet er onderhandeld worden uh, tussen de oppositie en de regering. En de oppositie heeft al gezegd... wij onderhandelen niet zolang Assad daar zit. En dan heeft de Veiligheidsraad om steun voor zijn plan gevraagd. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS heeft zware sancties aangekondigd tegen Mali. Gisteren verstreek het ultimatum aan de militairen die vorige week een coup pleegt in het land. De militairen hadden tot gisteren de tijd gekregen om terug te keren naar de kazernes. ECOWAS sluit de grenzen van Mali en bevriest financiële tegoeden. President Quattara van Ivoorkust zei dat de sancties direct ingaan. We hebben besloten de sancties in plaats de la force la demandant au comité d'état-major. Met de maatregelen wil ECOWAS Mali economisch verstikken, zoals ze het noemen. Een grote brand woedde er gisteravond bij een autobedrijf in Maren. En daarbij zijn tientallen auto's uitgebrand, zegt de brandweer. Het pand zelf met de hele inboedel is compleet verloren gegaan. Wat daarbij een complicatie wel is geweest, is dat het dak was gemaakt, voor, bedekt met asbestplaten. En uh, er is ook als ook asbest uh, vrijgekomen bij deze brand. Inwoners van Maren kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Mensen die dicht bij de brand wonen moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Want dat is een woordvoerder van de brandweer. Er werden wel woningen ontruimd, een stuk of twaalf. Deze mensen die worden nu door de gemeente opgevangen door, uh, of in een hotel uh, die hier vlakbij zit. En kunnen daar in ieder geval de, de nacht doorbrengen. Het is nog onduidelijk wanneer deze mensen... Uh, terug kunnen keren. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand bij het autobedrijf is ontstaan is nog onduidelijk. Marokkaanse Nederlander Juba Zalen is weer terug in Nederland. Zalen werd vorige maand in Marokko opgepakt... toen hij bij een anti-regeringsdemonstratie foto's maakte. Ik was op doorreis in Marokko... en er ontstond een solidariteitsdemonstratie in de stad Imsoeren. Ja, goed. Vervolgens ben ik heel hardhandig hard, hard opgepakt... voor het maken van foto's van de demonstratie. Na zijn arrestatie werd Zalen meegenomen in een politiebusje... waar hij werd mishandeld, zegt hij. Zeer handhandig behandeld in de politieauto. En dan, dan bedoelen we niet een politieauto zoals in Nederland... maar een fijn politiebusje met een, een fijne ruimte achterin... waarbij ja, waar ik dus eigenlijk daar even mishandeld ben. Ja, denk daarbij aan gestomp, klappen, gestamp op de voeten... Ja. Ja, waarom de voeten is, denk ik, omdat het niet uh, zichtbaar is. Uiteindelijk zat Zalen twee dagen vast in de Marokkaanse cel. Maar zijn sympathie voor de anti-regeringsdemonstranten in Marokko... is er niet minder op geworden. Ik ga niet met de staat tussen de poten vandoor, want ik... Uh... Ja, het, heeft me juist eigenlijk ook, uh, het is natuurlijk heel zielig voor de familie en vrienden. die eigenlijk uh, zijn heel erg zijn geschrokken. Ook. Uh, sommigen lazen het gewoon in de krant of uh, op, uh, mm -hmm. uh, op sites. Maar uh, uiteindelijk van, uh, heeft het mij persoonlijk gewoon kracht gegeven. In het noorden van Marokko zijn geregeld demonstraties. die vooral worden georganiseerd door de zogenoemde 20-Februari-beweging. Zalen is ook lid van die organisatie. New York staat onder meer bekend om het vrijheidsbeeld, Empire State Building, maar ook om de taxis. Ja. Vanaf deze week rijdt er een ultramodern prototype op de New Yorkse wegen. die de oude gele taxis moet vervangen. Het is eentje met een panoramadak, zodat mensen beter van de stad kunnen genieten. Er zijn veel nieuwe features met de NV200-taxi morgen. Een van de nieuwe actually, is nieuwe That while passengers are in the backseat they can look up and enjoy the New York City skyline. The trees that are going by uh, nice and relaxing. Tijdens dat relaxen kunnen de passagiers ook hun mobiele apparaten opladen in de taxi. En uh, stinkende taxi's die zullen ook niet meer voorkomen. Want de stoelen hebben namelijk speciale antibacteriële bekleding. There's USB ports, so you can charge your iPhone, you can charge your iPad. Um, there's floor lighting, so if you drop something, you can click the floor light on, you'll be able to find it very easily. Um, overhead lighting, and there's actually this new antimicrobial seat fabric in the back seat, which will help with those unpleasant New York City odors that have come uh, with taxis in the past. Unpleasant New York City odors. Oké, okay, en ook nog overal lichtjes. De taxis worden gemaakt door Nissan. Ze moeten in 2018 alle huidige taxis vervangen. Dan de beurzen. Optimisme op Wall Street. Gisteren de Dow Jones uh, sloot 14 procent hoger. Het Nestec won bijna 1 procent. Dan naar Azië. Daar wordt alweer gehandeld. De Japanse Nikkei staat uh, op een klein verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Sir Peter Blake, de vader van de Britse popart, wordt in juni 80 jaar. Voor het Vintage Festival in Northamptonshire in juli, dat hem uitgebreid eert... maakte hij een moderne versie van zijn bekendste werk. De hoes van het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Blake staat zelf op de plaats van de Beatles, omringd door zijn familie. Ik heb mensen gekozen die ik bewonder. Sommige van hen zijn goede vrienden, verklaarde Blake aan de Britse krant The Guardian. In plaats van fysicus Albert Einstein en filosoof Karl Marx en acteur James Dean... staan op de nieuwe versie onder meer mode-icoon Vivienne Westwood, schrijfster, J.K. Rowling... en zanger Noel Gallagher van de Britse groep Oasis.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 You've heard it all before But you never really had a doubt I don't believe that anybody Hoorde u met Wonderwall. Het is uh, 17 minuten over zes. We gaan eens kijken waar Mark-Robin Visser vanochtend uithangt. Goedemorgen, Mark-Robin. Goedemorgen. Ik spreek vanochtend tot jou vanaf een klein industrieterrein in Amsterdam-West. Om precies te zijn in de Elektronstraat. En Lara, ik weet hier inmiddels de weg, want... Ik ben hier al eens vaker geweest, want hier op dit kleine industrieterreintje bevindt zich naast een vrij forse vestiging van het leger des Heils, waar je kan slapen. Ook een liftenfabriekje en een cateringbedrijf. Er is verder nog geen leven in de brouwerij, maar alle lampen zijn alweer aan in de radiostudio's van onze collega's van Radio Mart, De Surinaamse radiozender die dag en nacht uitzendt. En als het goed is hoor ik al iets op de achtergrond. Als we even het knopje opendraaien, dan horen wij hier het geluid van het nachtprogramma. Nou, het gaat wel heel lollig aan toe. Dit programma heet Sibi En als ik goed geïnformeerd ben, dan betekent dat Sibi tropische wind of wervelwind. En dat klinkt dus zo. Ik uh, geloof dat er wat ondertiteling bij moet. Dat weet ik niet precies. Ik ga gewoon, weet je wat, ik ga gewoon straks naar binnen om te vragen waar dit precies over gaat. Ik weet dat Radiomart al zo'n 48 uur eigenlijk alleen maar gaat over de ontwikkelingen in Suriname. Er wordt ontzettend gediscussieerd. Ze hebben allerlei belprogramma's, dat mensen kunnen bellen. En ik weet dat er tienduizenden Surinamers in Nederland... naar het programma luisteren en zich er graag op deze manier mee bemoeien... en hun hart luchten. Want je zou wel kunnen zeggen dat er een wervelwindje... op dit moment door Suriname gaat. En we weten niet precies hoe dat uh, gaat aflopen. Even nog, voor de mensen die het niet meer willen horen... of juist wel, een fragmentje uit 1982. De landgenoten... Vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen vereidelen. Deze machtsovername was erop gericht om een situatie te herstellen waarbij een kleine economische elite aan de macht zou komen die de belangen van arbeiders, landbouwers en brede lagen van ons volk met de voeten zou treden. De revolutionaire leiding heeft deze plannen, die ernstig gevaar voor ons volk zouden inhouden, kunnen veredelen. Wij zullen u vanavond nog korte verslagen laten horen van de verhoren die vandaag genomen zijn en waarin heel duidelijk blijkt dat de sfeer van chaos en bandeloosheid een onderdeel vormen van dit misdadig plan. Landgenoten, we hadden geen andere keus dan op te treden en duidelijk af te rekenen met deze plannen. 8 december 1982 was dat. En nou weet ik dat ik, met het uh, laten horen van dit fragment... sommige mensen de stuipen op het lijf heb gejaagd. Excuses daarvoor. Ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn die zeggen... kunnen we hier nou eindelijk eens een keer mee ophouden... en verder gaan met het land. Nou. Uh, daarover en meer dus vanochtend in Amsterdam uh, mijn bijdrage vanuit de radiostudio's van Radio Mart. Edna. <tied> Edna. Ja? En Kamerlita. kan het makkelijk trapmis aan. Tien voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Het was even wennen voor de selectie van Feyenoord gisteren. Trainen, maar dan even anders. Want de voetbalschoenen konden uit en de kissies moesten aan. Ploeg van Ronald Koeman ging een dag met de landmacht mee. Verslaggever Martijs Weststraat meldde zich ook aan de kazernepoort. Een bijzonder tafereel in Amersfoort vanmiddag. De selectie van Feyenoord meldt zich op de Bernard kazerne voor een militaire training. Onder leiding van generaal Mart de Kruijf. Die is trouwens niet alleen generaal, ook Feyenoord-supporter. Ja, een hele bijzondere dag, dat mag ik wel zeggen. Ja. We hebben het verhaal aangehoord van een uh, gewonde, iemand die zijn been was verloren... in Afghanistan. nu hoe daarmee is omgegaan. En volgens zijn vanmiddag wat uh, fysieke dingen gaan doen... die de teambuilding moesten versterken. Hoe ging dat? Ja, dat is uh, goed, om te zien. goed om te zien. Je pikt echt de mensen eruit, de aanvoerders, de leiders pikken je er goed uit. En ook spits en publiekslieveling John Quidet lijkt het prima naar zijn zin te hebben...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 Ja, dat is, uh, dat is heel belangrijk. En de communicatie wat ik net ook al aangaf. En vertrouwen op, uh, dat iemand uh, uh, het goede voor jou, uh, voor jou zegt. Je gaat geloof ik zo een stukje per tank rijden. Nou, rijden weet ik niet. Maar het is wel leuk uh, dat ze er staan. Dus kunnen nou, volgens mij ga je rijden hoor. Oké, okay, nou, dan vertel me wat nieuws. Maar ik ben benieuwd, we gaan het zien. Ja, dan gaan ze dan. Vier voertuigen, twee tanks en twee amfibieën. Voorop de twee tanks, daarachter de twee amfibie Volgepakt met de Feyenoord selectie. Met voorop, hoogtorend uit het luik natuurlijk. John Quidetti. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De lang geblesseerde Ajaxide, Gregory van der Wiel en Dirk Boerichter hebben hun rentree gemaakt. Ze begonnen gisteravond allebei in de basis van Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen Jong Herakles. Boerichter die vanaf november niet meer speelde, vanwege een slepende rugblessure, scoorde meteen twee keer. Waarvan een uh, mooie knal in de kruising. Heerlijk, ja, ik ben erg blij dat ik gewoon vandaag weer een minuut heb mogen maken. En uh, ja, en als je er nog twee keer mag scoren, dan uh, geeft het wel een heel goed gevoel. Uh, Mijn rug gaat, uh, gaat goed. Uh, geen last eigenlijk. Maar goed, ik zit nog wel steeds uh, ja, aan de pijnstillers om de pijn te onderdrukken. En dat gaat goed. Boerrichter speelde één helft. Van de wiel hield het ruim een uur vol. Hij moest er wel weer even inkomen. Ja, het was wennen. Is Anders naar trainen natuurlijk. Het is een uh, andere prikkel en uh, vooral leuk. Vooral leuk was het. Ja, ik ben aardig fit. Ik heb afgelopen twee weken gewoon voluit meegetraind met, uh, met, de, met het eerste. En uh, ja, vandaag mijn eerste minuten gemaakt. Dus ik uh, ben op de goede weg minder blij was Van der Wiel met de geruchten die tijdens zijn revalidatie opdoken. Hij zou niet hard genoeg werken en zijn blessure bovendien erger doen voorkomen dan hij was. En dat zou dan weer te maken hebben met de transfer naar Valencia die maar niet rondkwam. Van der Wiel heeft zich aan die kwaadsprekerij gestoord. Ja nee zeker als je dat hoort of leest dan dat, dat doet zeker pijn. Want ik denk als iemand een, een liefhebber, liefhebber is van voetbal dan ben ik het wel en, dat weten de mensen om mij heen als geen ander. Ik heb op drie seizoenen bijna alles gespeeld. en Of ik pijntje had of niet. En ja, dat, dat, dat doet pijn als je dat, dat soort dingen hoort of ziet. Zeker. Zowel Laboerrichter als Van der hopen in de uitwedstrijd bij Heerenveen. Volgende week woensdag hun rentree in het eerste elftal van Ajax te maken. De Zwitserse wielrenner Fabian Cancellara is in een ziekenhuis in Basel geopereerd. Hij viel zondag in de Ronde van Vlaanderen. Cancellara heeft een viervoudige breuk in zijn sleutelbeen. Door middel van een nieuwe techniek zijn de breuken gehecht, waardoor het herstel, herstel sneller zal gaan. En desondanks kan hij de resterende klassiekers in het wielervoorjaar wel vergeten. Hij is vier tot zes weken uitgeschakeld. En ook Sebastian Langeveld is geopereerd. Hij liep, net als Cancelara, bij een volpartij in de Ronde van Vlaanderen een sleutelbeenbreuk op. Hoe lang hij is uitgeschakeld is nog niet bekend, maar de klassieker Parijs Roubaix van komende zondag mist hij zeker. En dat was nou net de koers waar hij zijn seizoen op had afgestemd. Dan gaat de Champions League natuurlijk weer verder. mooiste wedstrijd zou die in Barcelona wel eens kunnen worden... tussen de cuphouder Barcelona en AC Milan. In Milan werd het 0-0 en dus hebben beide ploegen nog kansen. Patrick Kluivert is een van de vijf Nederlanders... die voor beide teams speelde. Volgens hem kan het spannend worden.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 Even wat laten zien. Barcelona tegen AC Milan is vanavond om kwart voor negen. Zelfde tijd trouwens ook Bayern München, Olympique Marseille. Dat lijkt na de 2-0 voor Bayern in Frankrijk wat minder spannend te worden. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven. Jo van de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij een schietpartij op een universiteit in Oakland... in Californië zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 van Koreaanse afkomst. Hij zou een oud-student zijn van die universiteit. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC heeft de laatste tien gevangen genomen... militairen en politieagenten vrijgelaten. Tien werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden in de jungle. President Santos zei dat pas over vrede kan worden gesproken... als ook alle burgers. Burgers zijn vrijgelaten. In Maren heeft gisteravond brandgewoed bij een autobedrijf. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. En bij die brand vielen geen gewonden. De oorzaak van die brand in Maren is nog onduidelijk. En bij een autoongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een auto raakte van de weg en belandde in het water. De auto vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht. De identiteit van de slachtoffers in Leeuwarden is niet bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag een grijze bedoeling met slechts zeer sporadisch wat zon... en dan voornamelijk in het zuiden van het land. In het noorden is er kans op wat lichte regen...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 bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. ANEB Verkeersinformatie. De ochtendspits is begonnen. Er staan files op de A7 Hoorn richting Zaandam... voor de afkeer Weide-Wormer, 5 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem bij Arnhem Noord, ook 5. En de A15 richting Europoort bij Rotterdam-Charloos, 2 kilometer.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 Ja, op de Universiteit in Oakland in Californië zijn dus bij Schietpartij zeven doden gevallen. Volgens getuigen begon een man in een klaslokaal om zich heen te schieten. During our class I heard like some gunshots. So I heard like someone like down, down down, down down. Like and the one girl screamed, my teacher said, Run away. And ze we tried to escape from the building. Ja, de politie pakte de schutter die er vandoor was gegaan uiteindelijk op in een winkelcentrum. We schakelen met onze correspondent in Amerika, Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, is er al iets meer bekend over de dader? Ja, de, de opgepakte verdachte is One Go, een 43-jarige oud-student verpleegkundige. Koreaanse nationaliteit. En hij is inderdaad een uur na de schietpartij bij een nabijgelegen supermarkt opgepakt. Hij was na de schietpartij er naartoe gereden... met een auto van een student, gestolen auto. En hij zou tegen het personeel van de, uh, de supermarkt hebben gezegd... dat hij met de politie moest praten... omdat hij mensen zouden hebben, zou hebben neergeschoten. Nou, en dat is dus gebeurd. En heeft hij ook al iets gezegd waarom hij dat gedaan heeft? Nee, over zijn motief is nog niks bekend. Um, voor zover bekend heeft hij ook geen crimineel filede... Um, hij is rond uh, half elf lokale tijd uh, de universiteit is binnengelopen, het gebouw. Volgens ooggetuigen was hij al in een van de klaslokalen en is toen om zich heen gaan schieten. Vervolgens rond gaan lopen en nog meer geschoten. Studenten hebben zich verscholen, deuren van klaslokalen op slot gedaan. Uh, dat hebben studenten nog, uh, die dat nog hebben kunnen navertellen doorgegeven En vervolgens na een telefonische melding is de politie naar binnen gerend met getroffen wapens. En maar toen was de dader uh, inmiddels al verdwenen. En Jacqueline, wat is dat voor universiteit, die Oikos University? Ja, het is een kleine christelijke universiteit, uh, geleerd aan de Koreaans-Amerikaanse kerk. Het heeft voornamelijk Koreaanse en Amerikaans-Koreaanse studenten. En er worden ja, colleges gegeven in Aziatische geneeskunde, theologie... En uh, verpleegkunde en ook Engels. En alweer dus een schietpartij op een universiteit of een school. Dat is natuurlijk al vaker gebeurd in de Verenigde Staten. Laat ook nu de discussie weer op, bijvoorbeeld over wapenbezit? Ja, zeker. Het is inderdaad niet de eerste keer uh, dit jaar uh, in februari nog... een uh, schietpartij op een middelbare school in Ohio met drie doden. En uh, ja, iedereen kan zich natuurlijk wel... de grotere, fatalere schietpartijen herinneren... Columbine High School. In 1999 uh, toen er 15 doden vielen. Virginia Tech 2007, nog erger afgelopen. Toen vielen er uh, 32 studenten... zijn er toen door een student doodgeschoten. Er is zelfs inmiddels een, een site. Dat heet schoolshooting.org. Waarop al deze schietpartijen op Amerikaanse scholen... sinds 92 worden bijgehouden. Nou, sinds 92 zijn er 376 schietpartijen geweest. Dat is heel wat. Het is een organisatie die eigenlijk iets aan wil doen aan uh, betere controle op wapengebruik. En, uh, maar ja, zoals jullie weten zijn er ook een hoop Amerikanen uh, die uh, voor vrij wapengebruik zijn. Dus uh, deze discussie zal voorlopig nog niet voorbij zijn. Als correspondent in Washington, Jacqueline Ekman. De rekenkamer in Nederland rapporteert vanavond, zoals ieder jaar, over de JSF. Het gevechtstoestel dat de F-16 moet vervangen, omdat dat toestel verouderd is. Maar die vervanging gaat lang niet zo soepel als verwacht. Dan weer vallen de kosten tegen en dan weer is er iets anders aan de hand. De geschiedenis van de JSF begint een hele lange te worden. This is when competitive best value basis. share De grootste wapenaankoop van Nederland is een stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer lijkt vanavond in te stemmen met het voorstel van het kabinet om deel te nemen aan de joint strike fighter. Een investering van 5,6 miljard euro staat op het spel. En het is inderdaad de grootste defensie-investering tot nu toe. Nou, mijn boodschap zal zijn dat um, ne het Nederlands bedrijfsleven het volle pond moet krijgen voor de investering die de Nederlandse regering doet. Dat betekent dus dat Lockheed Martin de kansen moet creëren, de openingen op de Amerikaanse markt, die die Nederlandse bedrijven dan moeten grijpen. Volgens Hoop Defensie in 2010 in totaal 85 op maat gemaakte nieuwe straaljagers te kunnen aanschaffen. Het kabinet wil voorlopig fors minder JSF straaljagers bestellen. Uh, een paar jaar geleden dachten de Amerikanen nog dat het om 6000 zou gaan. De teller staat nu op 4500. Nou, u kunt zich voorstellen dat uh, als de vaste kosten gelijk blijven, dat dan de prijs van zo'n toestel wel erg hard omhoog loopt. En de Rekenkamer zegt nu gewoon keihard, er zijn geen beheersbare risico's meer. Op het moment dat je doorgaat met het project, teken je in feite een blanco check. Dat kan de, uh, de belastingbetaler miljarden kosten. Geven wij liever uit dan verpleeghuiszorg, om eens iets te noemen. alternatieven zijn duurder of zij niet, hebben niet de mogelijkheden die de JSF wel heeft. Wil je de belangen van de Nederlandse industrie veiligstellen, stellen, dan moet je ook in de vervolgfase meedoen. Want wie niet meedoet, die zal zeker geen opdrachten krijgen voor zijn eigen industrie. Ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, ik vind het hele JSF-project steeds meer lijken op het levensverhaal van een gokverslaafde.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 En hiermee is de inzet en de effectiviteit sterk vergroot. Wie niet meedoet, die zal zeker geen opdrachten krijgen voor zijn eigen industrie. Ook is de precisie van het wapentuig indrukwekkend. The Dutch uh, companies are winning a, a very good share of the work on the program. En het leidt tot minder collaterale schade. Geven wij liever uit aan verpleeghuiszorg, om het niet te noemen. Paul Sanders zitten de JSF-geschiedenis op een rij. We hebben het later in de uitzending nog over dat rapport van de Rekenkamer... dat dus later vandaag komt. En we gaan ook eens kijken of er in het Katshuis over de JSF wordt gesproken. Dan naar de wereldomroep. Die wordt fors kleiner, wordt fors op bezuinigd, wordt fors ingesneden. Er blijft niet zo heel veel van over. En wat er overblijft van de wereldomroep, is dat dan nog wel onafhankelijk? Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Zo merkt verslaggever Lars Gies en Den Haag.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 Dat zei Patrick Luivert tegen Angelo Terwiel. Twee bloeiende economieën zitten elkaar dwars. China en India. Een slachtoffer is de traditionele zijde-industrie in India. Straks hoort u een reportage na de verkeersinformatie... bij de ANWB, Wijnald Zwaan. Er staan tien files op dit moment. De meeste zijn nog niet zo lang. Bij Rotterdam en Amsterdam, 2 tot 4 kilometer. Maar die op de A12 springt er wel uit bij Arnhem. Daar zijn langdurige werkzaamheden. Dat zorgt in beide richtingen voor file. Die vanuit Duitsland is nu het langst. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 9 kilometer. Wat verwacht je ervan voor half 9 Wijnand? Ik verwacht een normale ochtendspits. Normaal, normaal, nou ja, gemiddeld. Laten we maar zeggen, 180 kilometer. De meeste files staan natuurlijk in de Randstad... maar ook bij Arnhem door de langdurige werkzaamheden. En de file op de A4 staat er natuurlijk niet... Sinds afgelopen weekend is daar een extra rijstrook. Dus dat is weer een file minder. Rijnland Zwaan bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. We gaan naar Amsterdam. Amsterdam-West. Mark Robin visser die is vanochtend op bezoek... bij het Surinaamse radiostation Radio Mart. Ja, ze hadden de deur hier ook wel eens mogen smeren. Moet je horen. <truimert> ja, dat is dan wel weer fijn. Zo'n echte radiodeur is dit. Mart dat staat voor uh, multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. En ze bevinden zich op de eerste verdieping van een pand in Amsterdam-West op een klein industrieterreintje. Ik ga nu uh, naar boven. Het is hier verrassend stil. Het programma Sibibusi, wat uh, de hele nacht uh, op de radio uh, via Radio Mart te horen was, is inmiddels afgelopen. Sibibouszi betekent wervelwind. Of tropische wind? Nou, daar mag je wel uh, van spreken, van een tropische wind door Suriname. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u van Sibibiboussi? Uh, Sibibiboussi is net geweest. Ja. ja, die gaan net naar huis. Dus de wervelwind is uh, voorbij? De wervelwind is voorbij, althans het programma heet Zo. Maar ja, je kan het ook een beetje direct uh, depo <laughs> deponeren naar Suriname. Toe. Ja. En natuurlijk ook de Surinamers hier. Met wie hebben wij het genoegen? Met uh, op de radio Sunny Sommerboy. Maar zijn werkelijke naam is Harley van Emelix. Goedemorgen. We hebben elkaar al eens vaker ontmoet. Ja. Want als het over Suriname gaat, dan uh, ben ik hier kind aan huis. Ja. En ik hoor een telefoon ergens gaan. Ja. Dus ik ga e is er nieuws? Ik weet of het nieuws is. Ik Dag. loop even met u mee, want dan kunnen we meteen even kijken. Ik loop gewoon even de radiostudio uh, in. Heel leuk. Er hangt hier een enorm portret van uh, president Obama. En op de achtergrond... Dag een grote kaart van Suriname, een plantagekaart... waar je kan zien waar de plantages uh, vroeger allemaal waren. En hier wordt op dit moment het programma Start met Mart voorbereid. Nou weet ik dat het de afgelopen nou, twee etmalen toch al wel gegaan is over... De Amnestiewet, denk ik, hè? dat was toch wel trending topic? Ja, trending topic. Uh, we weten dat het Suriname nu op een behoorlijk kruispunt is. Anderen voelen zich belazerd, bedonderd. Anderen zeggen weer van nee, het moet een keertje ophouden. Zo ja. heb je de gemoederen, het is niet rustig, het is niet rustig. Ja. Er wordt flink over nagedacht volgens ja, ook mij. Ook veel gebeld, jullie, want jullie worden gebeld hè, door luisteraars. Er worden veel gebeld, sommigen worden er emotioneel van. Ja, kan ik erbij denken? En aan de andere kant denk ik van ja, we moeten veel kracht en wijsheid aan die jongens aan de andere kant toewensen. Want dat hebben ze zeker nodig. Men vergelijkt het steeds met andere amnestiewetten in de wereld. Maar men zegt er is ook een verschil in deze. Want die andere ging toen om een oorlog om de gemoede te rusten. Maar nu is het gewoon mensen zijn van hun bed gelegd. Dus zo heb je de voors. bedoeld bedoelt in 1982? In 1982, ja. ja. ja. ja er wordt nu zelfs een, gesproken over een verzoeningscommissie à la Zuid-Afrika. Ja. Dat lijkt me ook een vrij lastige vergelijking. Ja, want uh, weer een andere ploeg bij ons zegt van... kijk, we kunnen wel amnestie verlenen. Dat is die middengroep. Maar dan moet er wel echt beleden worden. We zijn nu in de Leidensweek. Echt, en dat moet je echt doen, beleden, En dan komt dan vergeving. En de vraag is of Suriname daar klaar voor is, voor die openheid. Dat is ook weer de vraag. Want nou, bij al die waarheidscommissies echt de waarheid naar boven komen. En men zegt ook nog... Uh, kan men de waarheid eruit krijgen als er een dossier hier dicht is in Nederland... Dat al 60, over 60 jaar, of is het over 30 jaar? Zijn die 30 al voorbij? Moeten we even gaan rekenen? Ja, ja. Met een rekenmachine? Ja. Maar ik denk ook dat het met een Surinaamse rekenmachine moet worden uitgerekend. Ja, maar ik hoor ook de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland helemaal niet. Ondertussen, meneer Sonny, meneer Sonny Boy, artiestenaam... hoor ik gewoon toch wel hele vrolijke muziek bij jullie... Eh. Op de radio. Ja, het is start met maart. Het is net als bij jullie in de ochtend. Uh... Nou, ik hoorde net bij Sibi Boesi, was het ook al een dolle boel. Ja, dat uh, dwars doorheen moeten we... Gaat het toch... dwars doorheen? Ja, gaat het dwars doorheen. Er moeten beslissingen, we zijn ver vandaar. daar. Ja. Daar denk ik dat ze er meer mee zitten. Hier moeten we ook denken aan hoe gaan we de knoopjes aan elkaar... bij die grote bezuinigingen die eraan komen. Dat is het even het verschil. We zijn ook Nederlanders. Wij kijken hier vanuit Amsterdam-West over die grote plas. Wat daar allemaal gebeurt... Ja. Maar we zijn ook Nederlander. En straks zullen we het in de uitzending ook horen. Ze zullen ja. weer reageren vandaag. We zullen het erover hebben. We gaan het horen straks ja. bij Start met Mart. Blijf bij ons. Ja, ja ik blijf bij u. Tot straks. <lacht> of blijf bij ons bij het NOS Radio 1 journaal. India en China zijn allebei bloeiende economieën. Maar tevens ook concurrenten. In India was een bloeiende zijde-industrie. Op een traditionele manier met oude machines. Maar door gebrek aan een toekomstvisie en bijbehorend beleid. Heeft China nu de zijdenmarkt overgenomen? Correspondent Lucas Waagmeester. Dit geluid klinkt hier al 600 jaar lang. In dorpen rond Varanasi. Dit. Klak, klak. Ik loop even naar binnen. Namaste. salaam.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 want de Chinezen zijn met machines gaan werken waardoor de zijde industrie hier handgeweven zo goed als uh, tot stilstand is gekomen. In ieder huis werkten mensen in de zijde industrie. Een enorme werkgelegenheid. 800 weverijen had je hier en er zijn nu nog zo'n 25 van over. Banar, jile mein sigai ga sabha karga chal Due to the effect after the WTO Signature in the world and when the globalization and the open market, open economy in the whole world. China has starting to penetrating here the raw duplicate silk, and the power loom has emerged. Machine made product has emerged. Nou, dit is Dr. Ratsny Kant, die probeert op te komen voor die wevers. En hij zegt dat het misging toen de wereldhandel echt op gang kwam. Met de WTO-verdrag in de jaren 90. So the industry has suffered sinds.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 kant die kijkt ernaar en die zegt: ja, er is gewoon geen visie, geen beleid geweest vanuit de overheid. The Op het erf zit een vrouw die een gare klosje aangedreven door een fietswiel razendsnel ronddraait, zodat het garen om dat klosje wordt gewonden. Ze heeft daar twee handen voor nodig.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 marionet marionethulporganisaties, dat is de kop in de Telegraaf. CDA-prominenten hebben zich voor het karretje laten spannen van de ontwikkelingsorganisaties, uh, schrijft de krant. De krant zegt dat de vorige week uitgelekte brief waarin onder andere oud-premier Lubbers en oud-minister Van den Broek stelling nemen tegen de bezuinigingen op de ontwikkelingshulp, blijkt zijn ingestoken door de Nederlandse hulpindustrie. Organisaties als Cordate, Ico en Word en Daad vrezen vele miljoenen aan subsidie mis te lopen... door de geplande korting van een miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. De woordvoerder van Cordate zegt in de Telegraaf dat de oud-bewindslieden zijn benaderd... wat resulteerde in die veelbesproken brief. Er komt geen paasakkoord, dat schrijft het Nederlands Dagblad. De onderhandelingen in het Katshuis over een aanvullend bezuinigingspakket zullen ook na het paasweekend worden voortgezet. Dat melden bronnen rond de gedoogcoalitie. VVD, CDA en PVV zijn nog altijd bezig om grote bezuinigingen per thema af te wegen. Er moet nog genoeg ingevuld worden, al dus hun ingewijden. En deze week gaat dat niet gebeuren. Er zou geen sprake zijn van nieuwe oneenigheden in de coalitie, gedoogcoalitie. En De onderhandelingen gingen maandag de vijfde week in. De KNVB reageert in spits op het plan van de NPO, de Nederlandse publieke omroep, waarin staat dat de NOS niet meer zowel de Eredivisie als de Champions League kan uitzenden. De KNVB zou het een slecht plan vinden als de NOS stopt met het uitzenden van Eredivisiewedstrijden. De Voetbalbond vindt het de taak van de publieke omroep om voetbal uit te zenden. KVB kan zich niet voorstellen dat de Nederlandse competitie en de wedstrijden van Oranje ooit uit het pakket van de publieke omroepen worden geschrapt. Een woordvoerder zegt in spits dat die altijd, die wedstrijden dus via het open net toegankelijk moeten zijn. NPO zou wel kunnen stoppen met het uitzenden van de Champions League, vindt de KVB, want daar spelen we toch niet nauwelijks een rol in, althans de Nederlandse clubs dan. Toch is er gezien het veranderende mediagebruik ook genoeg reden voor de NOS om juist te stoppen met de eredivisie, zegt een marketingdeskundige. Ouders moeten voortaan altijd voor de financiële schade opdraaien als een kind zich schuldig heeft gemaakt aan vandalisme. Als hun kind zelf inkomsten heeft, kunnen de ouders het geld bij hem of haar terug eisen, desnoods via de rechter. Het staat in een wetsvoorstel van de regeringspartij CDA dat deze week wordt ingediend en waar AD over schrijft. De meerderheid van de Tweede Kamer is positief over dat initiatiefvoorstel. Nu kan een slachtoffer, bijvoorbeeld vandalisme, van vandalisme, vaak de schade niet op de ouders verhalen als het kind ouder is dan 14 jaar. En daardoor draait de benadeelde zelf op voor de schade van opzettelijke vernieling. CDA-Kamerlid en initiatiefnemer Keurdus wil dat niet de maatschappij, maar de vernieler betaalt, zegt hij in het AD. En bij de Raad van State diende afgelopen maandag de rechtszaak van drie paspoortweigeraars. Daarmee opent NRC Next. Ze kunnen het land niet uit omdat ze hun vingertoppen weigeren te laten fotograferen. Privacyorganisatie VrijBid schat dat er enkele duizenden Nederlanders zijn die om deze reden geen paspoort hebben. De drie eisen eisten bij de Raad van State dat Nederland niet langer gehoor geeft aan de EU-richtlijn uit 2004. Volgens die richtlijn heeft elk nieuw paspoort een chip met twee vingerafdrukken. En de drie zijn bang dat de chip gekraakt wordt en dat misdadigers dat dan met hun gegevens van doorgaan, zeggen ze in NRC Next.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 Dit is Radio 1.